Het openbaar ministerie in de Duitse stad Hannover... wil een strafrechtelijk onderzoek instellen tegen bondspresident Wolf. Het heeft daarom een verzoek ingediend bij het Duitse parlement... om de immuniteit van Wolf op te heffen. De M in Hannover, in de deelstaat Nedersakse... heeft nieuwe aanwijzingen dat Wolf gunsten van bevriende ondernemers heeft aangenomen. Wolf kwam eerder al in opspraak, onder meer omdat hij en zijn vrouw... een gunstige hypotheeklening hadden gekregen van een bevriend echtpaar. In de Verenigde Staten worden steeds meer huwelijken gesloten... tussen mensen van verschillende bevolkingsgroepen. In 2010 was 8,4 van het aantal getrouwde echtparen... van gemengde etnische afkomst. In 1980 was dat nog 3,2 Staat in cijfers van het Pew Research Center. De Amerikaanse denktank verdiept zich in opinies, trends en thema's... waarmee de bevolking in de VS en de rest van de wereld zich bezighoudt. Amerikanen van Aziatische afkomst... maken het vaakst deel uit van een gemengd huwelijk. Ajax heeft de thuiswedstrijd in de Europa League tegen Manchester United met 2-0 verloren. In de tweede helft scoorden Jong en Hernandez voor de Engelsen. AZ won zijn de thuiswedstrijd in de Europa League wel. In Alkmaar versloeg de ploeg Anderlecht met 1-0. Maher scoorde het enige doelpunt van de wedstrijd. En de returnwedstrijden zijn volgende week. Het weer nog, vanavond en vannacht regen. Morgen overdag zwaar bewolkt. En soms wat motregen naar bij een graad of acht. Dit was het NOS Journaal.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 Tot 11 uur zijn we er met heel veel live voetbal. Zometeen wedstrijd 3 en 4 op deze Europa League-avond. Steyo Boekarest tegen FC Twente en Trapsonspoort tegen PSV. En er is ook tennis. Een wereldtopper staat op de baan in uh, Ahoi in Rotterdam. Mark Brasser. Ja, Juan Martín Del Potro die heeft de eerste set gewonnen van Karol Beck. We zitten nu aan het begin van de tweede set. Lange rallies, daardoor gaat het niet zo heel erg snel. Het is 1-1 in sets. Karol Beck serveert, Hij is ook in deze tweede set begonnen met serveren. Stond 40-0 voor maar Hij laat Del Potro terugkomen in de game. Net een heel belangrijk punt. Bal van Karol Beck net uit. Echt net naast de lijn. Een mooie winner, dacht hij te slaan. De Slovaak, maar dat feest ging niet door. Hok, hij kwam eraan te pas. Maar nee, hij kreeg geen gelijk. En dat, zo kwam Juan Martín Del Potro terug tot 40 gelijk. Het punt daarna ging nu wel naar Karel Bek. Hij serveert nu om 2-1 voor te komen in de tweede set. Hij heeft de eerste set wel verloren met 6-4. En dan gaan we voetballen. We gaan naar de koploper van Nederland, PSV. Die speelt uit in Turkije tegen Trabzonspor en die houdt houtkamp. 3,5 Bijna 4 uur vliegen was het vanaf Eindhoven. En dan kom je in Trapson. een uh, mooie havenstad. Nou mooi, een beetje grauw, maar het is een havenstad aan de Zwarte Zee. Gisteren 15 graden, de wind is gedraaid afgelopen nacht. En nu is het 5 à 6 graden. Uh, nog wel boven nul. Een temperatuur die de PSV-spelers zich uh, ja, nog wel kunnen herinneren. Het is uh, een stuk kouder geweest. Ik denk dat het ook een klein beetje in het voordeel is voor de Eindhovenaren. De wedstrijd staat op punt van beginnen. De scheidsrechter, een Duitser, Brug. Hij uh, gaat fluiten. 23.000 mensen in dit stadion. Hussein Afni Aker bij deze club die uh, voor het laatste 1984 kampioen werd van Turkije. En ze zijn er eigenlijk een beetje aan toe om weer eens uh, kampioen te worden. Vorig jaar was het bijna tweede achter Vener Batje. En toen uh, mochten ze opeens in de Champions League spelen. Omdat Vener Batje geschorst werd en gestraft werd. En niet in de Champions League mocht spelen. En ze wonnen 1-0 uit bij Inter. De mannen van Spoor. Maar daarna ging het mis. Ze werden ze derde in de pool en spelen nu in de Europa League tegen PSV. De aftrap is geweest. De balbezit meteen. Voor Halil Altintop, die de bal naar de rechterkant speelt. Richting Palchi. Een, een, een man die 31 in het land zag, achter zijn naam heeft. ex Batje, de aardsvijand. Uh... Van deze club, Trapsonspoor, Maar hij speelt dus nu bij Trapsons bal is over de zijlijn gegaan. En de inworp van Willems komt uh, toch weer terecht bij Trapsons Spoor. Uh, de eerste aanval van de, de Turken stuit bij Timothy de Rijk. En dan kan Willems de bal naar voren spelen. Naar Dries Mertens. Die gaat uh, liggen, dat gebeurt wel vaker. Maar hij krijgt nu wel een uh, vrije trap mee. dus overigens Matas die uh, even aangetikt werd en uh, de vrije trap meekrijgt. Vrij trap snel genomen. Marcelo heeft de bal teruggespeeld op keeper Isaacson. En Isaacson ramt de bal naar voren naar de rechterkant. Waar uh, Matafs en Lens proberen bij de bal te komen. Maar dat lukt niet. De bal gaat uh, toch in het uh, voordeel van Trapsonspoor. Maar er is nog niets aan de hand. Want Trapsonspoor is nog ver van het doel van Isaacson. Na een paar minuutjes spelen nog altijd 0-0. En ook afgetrapt bij Stel Boekarest tegen FC Twente in de sneeuw. Bar het is aan het achtergrondgeluid te horen wie er aan de bal is. In het begin van het duel, dat is Twente, het stadion, prachtig nieuw stadion. De Nationaal Arena zit behoorlijk vol, zo'n 50.000 kaarten verkocht voor deze wedstrijd. Terwijl Michailov nu een wat korte terugspeelbal krijgt van Douglas, maar die goed verwerkt. Onder druk nog van aanstormende Roemeense spitsen. Maar Twente kan eruit komen. Twente dus met dezelfde elf als afgelopen vrijdag tegen Heracles. Op een veld dat ondanks sneeuw en kou behoorlijk bespeelbaar is. Daar hebben zeilen, zeilen overheen gelegen. Dat is goed afgedekt. Dat is groen, zo waar. Het is wel uh, wat koud geweest, maar niet zo koud dat het veld ervoor is. Kortom, het ziet er eigenlijk allemaal heel behoorlijk uit. We spelen met een oranje bal. Dat doet dan weer gek genoeg wat uh, overdreven aan. Omdat het veld dus totaal sneeuwvrij is. En die oranje bal... Die wordt nu door Michailov uitgerold in de richting van Douglas. Die kan pasen naar Rosales. Dus opnieuw de linkervleugel verdedigen. Rotbal van Rosales terug naar de keeper. Wordt er weer doorgejaagd door de Braziliaanse spits Leandro Tatu. Van Sjauwa Boekarest En kan de bal via Michailov opnieuw richting de middenlijn worden getrapt. Maar Twente wordt opgejaagd. Alsof de Roemenen goed hebben gekeken naar hoe Herakles het afgelopen week heeft gedaan. Met succes. Want als je Twente onder druk zet, zoals nu Wisschroff ondervindt... dan komen de, komt de ploeg van McLaren dus wat in de problemen. Hij staat ook meteen langs de kant. Oh nee, dat is de coach van de andere. Moet je wel goed opletten, was. De grensrechter let wel goed op, want die heeft gezien dat het buitenspel was. Gewoon een van de spitsen van Stjoua Boekarest En dat Twente een vrij schot mag nemen. Dat gebeurt in het begin van de wedstrijd bij een 0-0 stand. En van Boekarest is het een heel klein stapje naar trapson. Ja, daar komt de PSV goed weg. Want uh, al twee grote kansen gezien... En een onterecht terecht buitenspelgevalletje. Dus komt PSV goed wennen. Het Staat 0-0 in deze wedstrijd tussen Trapselspoor en PSV. En het was de grote man in dit seizoen. Hilmas, die de bal op de vuisten knalde van Isaacson. En daarna altijd top met een vrije halve omhaal. Die de bal net over het doel schoot van diezelfde Isaacson. Dus een openingsoffensief van de Turken. 0-0. De stand inworp. Halverwege de helft van Trapselspoor voor de Turken. en uh, dan moet PSV dus uh, het hoofd koel cool houden. Want even daarna was daar een paasje richting weer Yilmaz, Die werd teruggevlacht vanwege buitenspel. Maar de herhaling was duidelijk te zien dat hij dat uh, niet stond. Dus heeft PSV het moeilijk in de beginfase. Nu heeft Ola Toyvonen de bal. Speelt er wel op Strootman. Strootman halverwege de helft van uh, uh, Trapselspoor uh, naar buiten naar Lens. Lens wordt uh, de pas afgezet. En krijgt de inboord mee. Daar heeft hij mazzel bij. Want uh, Marek Czech, een Tchek. Uh, heeft de bal niet aangeraakt, maar krijgt uh, toch van de grensrechter de bal tegen. En dus mag PSV gaan gooien. Manolev staat daarvoor klaar aan de rechterkant van het veld. Zal dat uh, nou niet ver doen, omdat er uh, eigenlijk niemand... Uh, zeg maar in de buurt van strafstompgebied staat. Alles staat uh, dichtbij. Het maanlub weet eigenlijk ook niet goed naar wie hij moet gooien. Hutchinson komt zich melden. Hij doet het dan toch richting Lens. Uh, dichtbij. Uh, Lens gaat er goed langs. Brengt de bal voor het doel. En dat is het eerste gevaar daar. Waren het niet dat de keeper er goed bij zat? Zengin. En de bal weg kan tikken. En nu heeft. Uh... PSV toch weer bal bezit. De afvallende bal is teruggekomen bij De Rijk. Via Hutchinson de bal naar Strootman. Nu heeft PSV het in handen genomen. Bal naar Manolev. Manolev moet met de voorzet komen vanaf de rechterkant. Komt ook, maar wordt weggekocht en tot corner gekocht door Cheloustka, Een andere Tsjech, een van de twee Tsjechen in het team. Van werkelijk een grootheid als trainer: de heer Senjol Gunes. Ex-keeper van het nationale team. Ex-keeper van dit voor Een hele, hele grote. En hij ziet dat de hoekschop vanaf de linkerkant genomen gaat worden. Komt die bal voor het doel? En de keeper met twee vuisten. De aanvoerder ook van het team. Bal wegrammend. Maar dan is het de spits. De Jilmaz. die de bal niet onder controle kan krijgen. De bal gaat over de zijlijn. En die is wel voor het laatst geraakt door een PSV. Er. Dus mag. De, mogen de Turken gooien. Doen dat. En uh, blijft de bal een beetje hangen op de eigen helft. Gaat de bal nu wel naar voren. Maar Willem zit er goed tussen. En probeert Mertens de bal naar voren te rammen richting Matas Matas niet. Wordt afgetroefd door Kaczar Een van de twee boomlange centrale verdedigers. Kaczar is 1'89. En de andere centrale verdediger, Jumlu, is 1'91. Dus daar zal het uh, met name langs de grond moeten om uh, gevaar te stichten. Maar Matas uh, staat ook zijn mannetje wat dat betreft. De bal bij Hutchinson. Terug naar De Rijk, terug naar Hutchinson. 0-0 na zes minuten spelen bij PSV tegen het in Turkije. Een minuutje minder onderweg in de Boekarrest. Stjawa is 0-0. Twente heeft het uh, moeilijk, hoor ik. En die 1-0 zeggen, 1-0, ja, maar wel voor PSV. En het is Matas die uithaalt met zijn linker en hard ook. En de keeper is volkomen kansloos. Fred Rutte is blij, de keeper baalt als een stekker. Ja, hij krijgt hem voor zijn linker, uh, Matas. En hij haalt in één keer uit en hoe. Het is echt heel knap zoals hij dat deed. Hij scoort 1-0 voor PSV. En dan na die moeilijke openingsfase voor PSV is het dan toch na een uh, mooi balletje van Lens. Mooie actie van Matas. En met links in de bovenhoek. 1-0 voor PSV tegen het Trapsonspoor. Bas jij weer. Ja Twente heeft het uh, moeilijk in het begin. Zei ik al na 5,5 minuten. Het is nog 0-0. Maar de ploeg van McLaren is eigenlijk nog nauwelijks over de middenlijn geweest. Zo even één keer ontsnapte Ola John. Maar zijn voorzet kwam in de handen van de keeper. Maar ze zitten er bij de Roemenen nogal fel op. Zoals ook nu als dat een overtreding oplevert die uiteindelijk gemaakt wordt tegen Wisscherhoff. En dat levert dan Twente vrije schop op. En dus een reactie van het publiek. Maar Twente heeft het moeilijk omdat het dus wordt opgejaagd. Twente krijgt geen ruimte. Twente krijgt geen tijd om rustig de bal achterin van voet tot voet te laten gaan. Middenveld is in te spelen. En zoals ik zo even al zei, het heeft er toch alle schijn van dat ze bij Stjawa echt goed gekeken hebben naar de wedstrijd van afgelopen vrijdag. Michailov de vrije schop. Die op de helft komt van de tegenstander nu. Daar is Twente dus nog nauwelijks geweest. De Jong kop naar Chatli aan de rechterkant van het veld. De bal gaat terug op het middenveld naar Willem Jansen. Via Cornelissen de rechtervleugelverdediger naar en Via Wisselhof naar Douglas. En dan weet u, dan is Twente terug bij af. Douglas neemt de bal slordig aan. En nu jaagt men weer volkomen met het hele helftal En speelt de Rosales de bal wel heel scherp langs. Twee aanvallers langs richting Wisserhoff. Dat gaat maar net goed. Want bijna werd die bal er onderschept. Wisselhoff treuzelt en schiet de bal tegen de tegenstander op. Douglas knoeit en schiet de bal tegen de tegenstander op. Maar op kracht die hij er dan toch nog weer goed uit. En is hij de twee voorbij. En verspeelt hij even later de bal. Dan is er op het middenveld een overtreding. Vindt het publiek, maar dat heeft de scheidsrechter. Een Engelsman vanavond, Klettenburg, niet gezien. En dan denkt Twente even te kunnen ontsnappen aan de rechterkant. Maar is de paasdeel van Chatley niet goed genoeg. Het mag duidelijk zijn na zeven minuten dat Twente gewoon geen ruimte krijgt, geen tijd krijgt. En dus zichzelf in de wedstrijd zal moeten knokken. En zoals McLaren zei, dit zijn de wedstrijden waarin je ook kan zien waar je als team staat. Want dit is wat anders dan wat je gewend bent in de eredivisie. Hier moet je laten zien hoe goed je bent en hoe goed je ook met de omstandigheden kan omgaan. En Twente heeft het dus moeilijk. Al zeven minuten lang 0-0 in Boekarest. Nog altijd 1-0 voor PSV. Ideaal uitwedstrijd scoren. En nu nog een hoekschop ook. Jetro Willems was zelfs dichtbij de 2-0. Nu de eerste hoekschop voor PSV vanaf de rechterkant met het linkerbeen van de man, de international Kevin Strootman, die dat uh, gaat doen. Mee naar voren onder andere de Rijk natuurlijk, maar de bal gaat uh, hoog en ver langs uh, Marcelo, die ook mee naar voren was. En wordt uh, opgevangen door Top. maar Altintop uh, verspeelt de bal aan Marcelo. Marcelo laat de bal bijna over de zijlijn gaan en brengt de bal dan voor het doel. Maar daar komt de bal niet bij een uh, Eindhovenaar terecht en kan uh, de de ploeg van Trapson Spoor. Uh, uitverdedigen. Jij ja, twijfelde even. omdat de bal over de zijlijn ging. via een PSV er, Maar de inworp is voor Trapson Spoor. Gaat de bal naar voren. Maar wordt opgevangen. door Manolev. die de bal half raakte. met een beetje mazzel. Stroopman bereikt. En Stroopman kijkt. En uh, doet het uh, rustig. Uh, via Hutchinson. Hutchinson. bal doorgevend aan Marcelo. Marcelo naar Willems. En zo is het natuurlijk. Uh, die druk van de ketel af. bij een 1-0 voorsprong. Doelpunt van Matas na. Uh, ruim zes minuten spelen. Als uh, PSV weer lekker in de aanval kan gaan. Via Toivonen. Toivonenbal bal naar Mertens. Mertens probeert de bal binnen door te steken. Uh, richting Matas. Maar die bal is te scherp. En komt in de handen terecht van Tolga Zengin. De aanvoerder. ...van uh, een keeper van uh, Trapzonspoor... ...heeft de bal meegegeven aan een van die twee lange centrale verdedigers. Jumlu. speelt de bal de diepte in, maar daar staat hij weer buitenspel. En hij is Yilmaz, Boerak Yilmaz... 26 jarige international van uh, Turkije. En die uh, loopt er een beetje ja, met zijn armen zo naar beneden... ...van, hé, waarom lukt het uh, niet? Daarvoor stond ik niet buitenspel en word ik teruggevloten. En nu sta ik wel buitenspel, word ik ook teruggefloten. Wat moet ik nu allemaal gaan doen? Hij moet gaan scoren, dat vinden ze hier in het doodstille stadion... ...want het is naar het doelpunt van Matas. Stil geworden. Alleen de 40, 50 meegereisde PSV supporters zijn te horen. Nu probeert de, probeer de thuissupporters er weer achter te gaan staan. Door een mooi gezang aan te heffen. Maar vooralsnog is het balbezit voor PSV. Via de Rijk die de bal terugspeelt op Andreas Isaacson. Isaacson balletje kort op Strootman. De architect op het middenveld van PSV levert in bij Hutchinson. Krijgt hem terug van Hutchinson. Gaat nu over de middenlijn in de middencirkel. Bal naar uh, kleine Dries Mertens. Mertens weer terug naar Stroopman, Stroopman naar Marcelo. Marcelo naar Willems. Willems goed tussendoor. Weer terug naar Marcelo. Marcelo naar Hutchinson. Ja, het mag duidelijk zijn. PSV is even hier en meester. Want uh, die uh, kaakslag die werd uitgedeeld door Matas. Die dreunt nog na bij de Turken. Nog altijd balbezit. Is het Stroopman die de bal heeft en hem naar buiten kan geven aan Dries Mertens. De punt van het strafschopgebied aan de linkerkant. Trekt naar binnen. Dries Mertens brengt hem naar Toifonen. Toivonen 2-0. Jawel. Nou, het is even al bekeken in deze wedstrijd. Toijvone scoort 2-0 voor PSV. 11 minuten gespeeld. PSV leidt tegen Trapsonspoor. Na een hele lange, sterk uitgespeelde aanval met 2-0. Voorsprong voor PSV in Turkije tegen Trapsonspoor. Goeiedag. Mooie berichten van Andy in Boekarest. Is er nog niet zoveel moois te vertellen bij Stjoua Twente? Daar is het namelijk dat na 10,5 minuut 0-0. Dan dus zal ik stoppen met te zeggen dat Twente het moeilijk heeft. Hoewel dat nog wel zo is. Maar dat had u nog wel onthouden denk ik. Balbezit voor Rosales aan de linkerkant van het veld. Die mag een ingooi gaan nemen. Het hoofd van de middenlijn. Bij Twente kruipt nou eigenlijk iedereen achter zijn tegenstander. Kortom, niemand wil de bal. Dat is meestal een veegteken. Dan gaat er een verre ingooi komen. Die wordt dan door de Jong nog wel aardig doorgekomen. Maar niet binnen het bereik van Ola John. En dan is Twente de bal even snel als dat het hem kreeg. Weer kwijt. Er mag Sterwa Boekerest weer komen via Roussescu aan de rechterkant van het veld. Het gaat over de knie ter hoogte van de middenlijn en dat levert alweer een vrije schop op. De supporters hier, 50.000 man, nou ja dat is niet waar, 50.000 kaartjes zijn er verkocht. Maar voor een deel ook mensen uit zeg maar, de omringende steden en dorpen. En dan heeft u denk ik, het nieuws een beetje gevolgd en weet u dat het een ongelofelijke chaos hier is met het weer. Anderhalve meter sneeuw gevallen, dus het is voor sommige mensen echt onmogelijk gebleken om hier te komen. Dus toch wel, wel wat lege plekken in het stadion, dat is eigenlijk jammer. Maar de mensen die er zijn maken veel lawaai. Twente aan de bal via Cornelis, het draait naar binnen, geeft de bal mee aan Brahma. Onder druk van de tegenstander, moet terugkaatsen naar Wisselhof, breed naar Douglas. En het halve elftal van Stjaua staat dus nu weer op de helft van Twente. Rosales kijkt weer. Rosales vanaf de linkerkant weer voor zijn eigen strafschopgebied langs. Weer naar de andere kant. Wisseroff moet de bal daar nu ophalen op de punt van zijn eigen strafschopgebied. Weer breed naar Douglas. Dat mag. Rosales kan aan de linkerkant. En dan zijn we weer waar we zo even waren. Rosales wordt meteen onder druk gezet. Draait weer weg. Moet hem weer voor zijn rechter. Speelt hem terug naar de keeper. Gaat ook maar net goed. Want de bal op een meter. Langs de aanstormende Nikolic, een van de twee spitsen. Dan moet Michailov weer een bal naar voren geven. Die wordt dan door de Jong doorgekopt in de richting van Ola John. Maar die laat zich dan omdat die bal even opstuit het weer van de bal zetten. Omdat hij niet op tijd onder controle krijgt. De trap van de doelman van uh, Roemenen wordt nu dan weer opgevangen in de middencirkel door Twente via Brama. Zo krijgt hij eigenlijk voor het eerst van deze wedstrijd, na 12 minuten, Twente de bal makkelijk terug. En kan het even pasen. En kan het even de bal in de ploeg houden. En als je dat gezegd hebt zijn ze hem ook weer kwijt. Want verslikt Leroy Ver zich erin. Maar blijkt nu ook Sterwa Boekarest wat foutjes achter elkaar te maken. Want Twente heeft de bal met een cadeautje weer teruggekregen. En mag via Wisserof gaan bouwen. Nogmaals Sterwa Boekarest. Het doel van Sterwa is nog niet door Twente onder vuur gekomen. Ze hebben die keeper eigenlijk alleen nog maar van heel ver af gezien. En ik denk dat ze hem op straat niet zouden herkennen, want niemand heeft nog zijn gezicht kunnen bekijken. Het zou wel nu kunnen, want nu ligt er wat ruimte voor Rosales. Die aan de linkerkant is doorgelopen. De voorzet komt op de kop van de strafhoek. De Jong, van afstand wil Jansen schieten. Die geeft de bal dan naar Chadli, die we eigenlijk helemaal nog niet hebben gezien. Chadli draait dan weer naar binnen, geeft de bal mee aan Willem Jansen. Maar daar is de paas net te scherp en kan de bal... Door Tatarushanu de keeper worden opgepakt. Voor het eerst eigenlijk dat Twente zich in ieder geval even liet zien daar voorin. Gevaar levert het niet op en het doelpunt dus ook niet. Na 13 minuten 0-0 in de Nationaal Arena in Boekarest. En Hussein uh, Avri Aker, en dat is het stadion van Trabzonspor ...is uh, stiller en stiller aan het worden bij de 2-0 voorsprong voor PSV. PSV in uh, balbezit uiteraard. Want PSV is sterker. Net was het Kolman voor uh, spoor, Een Argentijn die uh, in België heeft gespeeld. Maar al vier jaar hier zit. Uh, bij Beerschot speelde die. Die probeerde iets leuks te doen. Nu gaat hij achter de bal aan. Maar weet uh, eigenlijk wel dat hij kansloos is. Omdat Marcelo een ruime voorsprong had. En die speelt de bal terug op Isaacson. 2-0 de voorsprong. 1-0 Matas. 2-0 Toyvonen. En dat uh, was al na een uh, minuutje of twaalf spelen. Ideaal. Perfect voor PSV. Je zou bijna... De Turken aanraden om die lange rit uh, maar niet meer te maken volgende week. En gewoon de wedstrijd voor uh, vet te geven. Balbezit voor Hutchinson. Die struikelt ze wat over zijn benen. Maar brengt de bal wel bij Lens. Lens met de voorzet. Vanaf de rechterkant. goede voorzet. En dan met heel veel moeite tot corner gewerkt door Tjelouska. De Tsjech. En dan mag uh, de uh, kleine Dries Mertens zijn uh, hoekschop vanaf de linkerkant uh, weer gaan nemen. Komen Marcelo en de Rijk in het strafschopgebied. De luchtmacht van PSV. PSV dat aanstaande zondag Groningen uit heeft. En het dus uh, ja, misschien wel ietsje rustiger aan kan gaan doen in deze wedstrijd. Dat hadden ze niet verwacht. De Hoekschop komt voor het doel. Wordt weggewerkt. Moeizaam en opgevangen door Manolev. Manolev naar Hutchinson. Hutchinson helemaal terug naar Jetro Willems. Willems geeft de bal dan mee aan Strootman. Strootman die aan de basis stond van die hele lange aanval. En ook daarin uh, veel schakels uh, was. Hij uh, speelt het uh, spel precies zoals het moet. Hij is weer helemaal de oude. Heeft een paar mindere wedstrijden gehad bij PSV. Maar speelt het heel erg goed. De bal ondertussen terechtgekomen in de verdediging van Trapsonspoor. En dan kan er gebouwd gaan worden. Maar niet voor lang. Manolev zit er weer tussen. PSV leidt na 16 minuten spelen met 2-0 tegen Trapsonspoor. Een goed schot van Rusescu bij Stjawa Bukarest. Twente zorgde op een haarna voor de 1-0 voor de Roemenen. Maar de paas of het schot ging een centimeter of 15 naast de paal bij Michailov. En waar Twente dus onder druk staat en het moeilijk heeft was dit, want zo eerlijk moet je ook wel zijn. De eerste serieuze doelpoging ook van de Roemenen na een kwartier 0-0 dus. En een gele kaart nu na een overtreding die uitgaat uh, naar de rechtervleugelverdediger Danane. De eerste gele kaart van de wedstrijd. Hij kan hem hebben zoals dat heet. Er staat er aan beide kanten een eentje op scherp. Bij Twente is dat overigens Rosales die zich geen geel kan permitteren want dan is hij geschorst. Maar de overtreding van deze rechtervleugelverdediger is uh, fors de enkel geraakt van tegenstander Luc de Jong. En een voorkomen terecht uitgedeelde. gele kaart door scheidsrechter Klettenburg uit Engeland. En de vrij schot is dus voor Twente die inmiddels genomen is en dat de voeten ligt van Brama. Niet de vrij schot, maar wel de bal. Ver krijgt aan de linkerkant van het veld. Terug naar Douglas. Strote van de middenlijn. Het uh, elftal van Stjauer, dat in de laatste minuten toch gezien heeft dat Twente wat vaker kwam en ook wat makkelijker in en aan de bal bleef. Laat zich dan nu eigenlijk voor het eerst even terugzakken. Dat is wat Twente natuurlijk wel graag wil. En dan kun je in ieder geval rustig in je combinatiespel komen. Nu, Rosales wordt wel weer opgejaagd, ze hebben blijkbaar. Twente bekeken en gedacht dat hij, zeker omdat hij vanaf de rechterkant nu weer links speelt, onder druk gezet moet worden en dan kwetsbaar is. Dat is natuurlijk ook wel een paar keer nu al gebleken dat dat bijna misging. Nu Ola John, dubbele bewaking, dat hebben ze ook goed gescout. Dan krijgt bal. dan geeft hij een breed op Jansen, maar kan Jansen niet schieten van 20 meter omdat de paas net niet zuiver is. En kan Stjowa Boekarest uitverdedigen, maar zien we nu eigenlijk wat er gebeurde andersom in de eerste 6-7 minuten. Dat het balletje vervolgens uh, vrij snel weer wordt ingeleverd. Kortom, Twente komt langzaam maar zeker in de wedstrijd en krijgt langzaam maar zeker wat voet. Aan de grond in Boekarest. Steaua en Twente nog in evenwicht. Geen goals in de eerste 17 minuten. En zo werd het 7 minuten voor half 10. Er is nieuws, Mark Visser. Ja, de omschreden moslimgeleerde Haytham Al-Haddad mag naar Nederland komen. Minister Opstelte zegt dat hij alle mogelijkheden heeft onderzocht... om dat te voorkomen, maar dat hij geen kans ziet om hem tegen te houden. Zijn uitspraken vormen onvoldoende grond om hem toegang tot Nederland te ontzeggen. Al dus Opstelte. Al-Haddad is lid van een Britse sharia-rechtbank... en staat volgens de Tweede Kamer bekend om zijn beledigende uitspraken over Joden. Hofstelt noemt de uitspraken van de geleerde verwerpelijk, maar volgens Europese regels kan een EU-burger alleen het toegang worden geweigerd als hij een actueel, werkelijk en ernstig gevaar vormt voor een fundamenteel belang van de samenleving. En dat is volgens Hofstelt in dit geval niet van er, daar geen sprake van. We gaan terug naar het uh, voetbal. PSV speelt uit en speelt goed tegen Sporen. en die houdt kan. Sterk zoals PSV speelt. En het is bijna 3-0 zojuist. Met Toivonen die uh, afvuurt op het doel van keeper Zengin En die kan er nog net met de vingertoppen de bal tot corner werken. Ja, PSV speelt uitstekend. 2-0 voor. Doelpunten van Martafs en Toyvonen. En daar komt de hoekschop van Dries Mertens. Nu heeft de keeper hem wel te pakken. Zengin plukt hem uit de lucht. En schiet hem dan zo ontzettend dom over de zijlijn. Hij baalt als een stekker. Ik, uh, ik kijk nu naar hem en, en oh, het is bijna aandoenlijk. Ook is het aandoenlijk om te zien hoe de mensen die zo vriendelijk mijn hand gaven voor de wedstrijd... Ik zit zo Tussen het publiek. En allemaal heel vriendelijk waren. Nu echt zo beteuterd zitten te kijken naar deze wedstrijd. Omdat PSV met 2-0 voor staat. En ze zo graag eh, toch een hele echte wedstrijd hadden willen zien. waarbij Trapsonspoor het goed zou doen. Maar dat eh, Trapsonspoor doet het niet goed. En PSV speelt uitstekend. Met name in aanvallend opzicht. De bal gaat over de zijlijn. PSV mag gooien. Manolev gaat dat doen. De bal een meter of vijf voor de middenlijn. Manolev gooit de bal op de Rijk. De Rijk kijkt dus om zich heen. Kan dat uh, rustig doen. En want. Uh, er wordt ook weinig aangezet door de, de Turken. Ze lijken zich al helemaal bij die suprematie in deze wedstrijd neer te leggen. Ja, deze overtreding is meteen de gele kaart waard. Het is een overtreding van Balci eh, die veel te hard erop ingaat en daarvoor de gele kaart terecht krijgt. Van scheidsrechter Brug. Die uh, erg weinig te doen heeft gehad tot nu toe. Maar zo'n uh, ja, bijna frustratie overtreding in de middencirkel. Levert uh, meteen de gele kaart op uh, voor Balci. Serkan Balci. Dus de eerste gele kaart in de wedstrijd voor de Turken. En het eerste bloed heeft uh, PSV gegeven via uh, die twee doelpunten. Na wat hebben we gespeeld? Een uh, minuutje of twintig uh, en een half. Als uh, Manuel weer naar voren gaat speelt de bal naar Lens. Lens in strafschopgebied, maar speelt de bal te ver voor zich uit. Hij speelt de bal over. En zo dus na 21 minuten spelen 2-0 voor PSV in Trapzon. Twente en Stjava Boekarest in de Nationaal Arena in de Roemeense hoofdstad. Na 20 minuten voetballen nog op 0-0. Twente dat een fase heeft gehad van een paar minuten waarin het dacht even wat onder de druk van de Roemenen uit te komen is eigenlijk weer terug bij af. Want staat weer onder druk en komt er weer niet uit en combineert ook nu weer ongelukkig. Je mag het ook gewoon dom noemen eigenlijk. Via Rosales en ver aan de linkerkant waar Weliswaar weinig ruimte is en veel tegenstanders in de buurt. Maar als je zo dicht bij de zijlijn staat moet je niet proberen om nog via de buitenkant je tegenstander weg te lopen. Want dat kan nou helemaal niet. Dus een ingooi voor Stjaua, dat de bal ook weer zo snel verspeelt. En dan kan Twente toch weer overnemen. Via Wisserov terug van Michailov. Weer lopen daar spitsen door. En dit keer is het Tanase. Dat is de man die vanaf de linkerkant komt. 4-4-2 is wat Stjaua speelt met twee echte spitsen en twee mensen die vanaf de zijkant komen. Het zijn dus eigenlijk nog vier aanvallers. Het Twente heeft het eigenlijk moeilijk mee. Diepe bal nu op de Jong. Afgetroefd, makkelijk eigenlijk in de lucht. Maar die bal komt voor de voeten van Jansen. Die hem dan zomaar weer inlevert bij Roussescu. De man van het gevaarlijkste schot tot nu toe. Die dreigt om dat nu weer te doen. als dus hij 30 meter van de goal. komt. wat mag hij verder doorlopen? En dan geeft hij de balbreed aan Leandro. Wat staat hij vrij? En dan gaat hij eerst nog pingelen en schiet hij in de handen van Michailov. De Braziliaanse spits. Die als het voor Twente een klein tikkeltje zou hebben tegengezeten. ...de bal gewoon achter de Bulgaar zou hebben geschoten, want hij kreeg ruimte. Hij stond vrij, maar besloot dat het toch beter was om nog een tegenstander op te zoeken. Ja, je bent Braziliaan of niet, want die moest nog even worden voorbijgepingeld. En dat gaf dan de Twentse verdediging eigenlijk net genoeg ruimte... ...om de man niet alleen op te vangen, maar ook nog een beetje naar de zijkant weg te duwen... ...zodat de hoek waaruit hij moest schieten zo moeilijk werd... ...dat het voor Michailov uiteindelijk niet zo moeilijk meer was om de bal te pakken. Maar het tweede serieuze dreigende moment komt dus van de Roemenen. En nogmaals gezien, het wedstrijdbeeld is dat allemaal niet gek... Want Twente heeft voorlopig nog niet al te veel te vertellen. 21,5 minuut zijn we onderweg. Het is 0-0 in Boekarest. 2-0 leidt PSV tegen Trapselspoor. Na ongeveer uh, 22,5 minuut spelen. PSV sterker, beter, zeer geconcentreerd spelend. Het middenveld volkomen in handen. En in aanvallend opzicht ook weinig problemen met de Turken. En dat is uh, alleen maar uh, mooi voor het Nederlandse voetbal. Na de wat mindere wedstrijd van Ajax en de goede uit, uh, uitslag van AZ eerder vanavond. Uh, is dit uh, voor ons nog de beste uitslag? 2-0 in het voordeel van PSV in een uitwedstrijd. Als uh, PSV ertussen zit. Oeh, wat tafs. Hij kreeg de vrije trap tegen, maar daar leek de bal te spelen. En dan had Lent zomaar richting het doel kunnen gaan. Nu is er een vrije trap voor Jumla, Jumlu, die lange centrale verdediger. Die er niet al te veel van kan als ik zo de eerste 25 minuten bekijk. Want hij wordt erg makkelijk uitgespeeld en uh, ging nu ook weer eigenlijk in de fout. Het is uh, rustig in het stadion waar de mensen uh, eigenlijk zitten te kijken met verbazing en, en, en verwondering. Uh, net zoals een paar jaar geleden deden toen uh, deze ploeg... Kampioen kon worden van Turkije. Eindelijk weer eens na 1984. Ze stonden twee punten voor op Veenabadje, Speelden tegen Venerbahce. Gelijk spelletje was genoeg. Kwamen 1-0 voor. En verloren uiteindelijk met 2-1. En toen was er echt een ramp ontstaan hier. In het stadion en omgeving. En eigenlijk zijn ze die klap uh, amper meer te boven gekomen. Want uh, daarna is het voetballend uh, alleen maar minder geworden. Vorig jaar vierde in de competitie. Of tweede in de competitie. Eindelijk kwamen ze weer wat er bovenop. Of ze er vanavond bovenop komen. Dat waag ik te PSV leidt met 2-0 tegen Trapsonspoor, in Trapsonspoor, in trapson En dan gaan we nu maar weer eens kijken bij Bas Ticheler in Boekarest. Steaua Twente 0-0. En uh, ja, nou ja, daar mag Twente het meest gelukkig mee zijn na 23 minuten voetballen. Het is aan Steaua niet te zien dat die ploeg uh, nog niet in competitie is. De winterstop is nog altijd aan de gang in Roemenië. Pas het eind van deze maand, eind februari, wordt de competitie hervat. En ze spelen dus echt al een tijdje niet. Ja, oefenwedstrijden, maar dat is toch wat anders. In warmere oorden. Maar dat is niet te zien, want ze spelen behoorlijk en eh, aardig voetbal. Nu wel. Ola John even ontsnapt. Heel veel geluk op die bal. dan in het slaggebied bij Fer. Die zet hem voor. Oh, De Jong. Wat een kans. Wat een kans om Twente op 1-0 te schieten. Het gebeurt allemaal met, nou ja, werkelijk alleen maar geluk. Hoe die bal eigenlijk niet goed wordt voorgezet via de rug van de tegenstander. nog bij Fer. Komt. Die die wegdraait en de bal dan maar voor het doel brengt. Daar we De Jong niet meer op. maar die staat echt op. 4 meter van het doel, recht voor het doel ook nog. Maar maait volkomen over de bal heen. Schampt hem, een schampschot. Nou ja, daarvan weten we allemaal dat dat over het algemeen geen voltreffer blijkt. En dat was dus ook dit geval niet zo. Maar wat een kans voor de jong, de grootste kans van de wedstrijd. Die Twente echt zomaar wordt aangeboden. Maar is Tjawa daarvan geschrokken? Dat zou maar zo kunnen, want Twente komt weer via Chatli aan de rechterkant van het veld. En twee, drie mensen van Twente nu mee in het niet binnen. De voorzet komt wel maar eens te laag. Wordt weggewerkt. Opgevangen weer door die Verplaatst het spel slim Dat de linkerkant. Rosales met een zwakke voorzet. Nou ja, dat is zijn beste been nog eenmaal niet. Daar zou je dan ook maar weer moeten leren leven. Twente verovert via de bal wel snel weer terug. En met een prachtige beweging nu. Ja, Rosales dolt nu wel zijn tegenstander. De voorzet komt. En bij de tweede paal. De keeper nog net met een handje. Want die bal valt eigenlijk net een beetje tussen De Jong en Chadli in. En waar Twente dan 24 minuten helemaal niets te vertellen heeft. Krijgt het nu in een... ...zestigtal seconden, twee behoorlijke kansen... ...waar dus twee keer Luc de Jong de hoofdrol in speelt... ...maar bij de tweede mogelijkheid valt zo even... Dus ...het vooral op naam kwam van Rosales... ...met niet alleen zijn prachtige passeerbeweging... ...maar ook de gevaarlijke indraaiende voorzet... ...want doe het dan vanaf links maar met je rechterbeen indraaiend... ...en na dat handje van de keeper... Levert dat Twente dan een hoekschop op. De eerste hoekschop van de wedstrijd overigens pas na 25 minuten 0-0 stand. Het publiek fluit en wacht af. Want heeft daar dat deel van het veld nog niet hoeven kijken. Daar komt de keeper met een hand. Jansen schiet van afstand en raakt de tegenstander. Gaat de bal opnieuw over de achterlijn. En opnieuw een hoekschop voor Twente. En wat kan voetbal dan aardig zijn? Dat je 24 minuten lang op de ene helft van het veld staat te bibberen. En denkt: goh, die tegenstander is toch wel wat gevaarlijker en aardiger dan we dachten. En dat je vervolgens in de twee minuten daarna tot drie keer toe in de buurt bent van het doel van de tegenstander op serieuze manier. Hoekschop nog eens. Vanaf de rechterkant, Ola John. Daar lopen wel mensen naar de bal toe. Die wordt weggewerkt uit de doelmond. Dan moet de linksback dan het laatste zetje geven. Dat doet hij. Dat is een Argentijn. Overigens die normaal gesproken op het middenveld speelt. Maar na wat personele problemen nu linksback geworden is. Maar dat is voetballend wel een van de betere die ze hebben. Geldt ook voor deze Leandro. De man van de kans als we nu probeert de bal onder controle te brengen. Maar dat lukt 10 meter over de middenlijn niet. Dan wordt de bal letterlijk nu gewoon wat lukraak heen en weer geschoten. En belandt hij uiteindelijk voor de voeten van Chatli. Die weet er dan meestal wel raad mee. Maar heeft nu geen contact met Willem Jansen, zodat ze weer kan overnemen. Het zal Twente goed doen. Zo na een klein half uur dat de ploeg, nadat het dus echt onder druk gestaan heeft, nu toch een aantal keren in de buurt geweest is van dat doel van Stjawa Boekarest. Nu aan de andere kant weer bijna een kans, maar het is Douglas die je voorzet opruimt, weliswaar ten koste. Nou, laat maar even nog blijven hier. Een hoekschop nu voor Stjawa Boekarest, want het regent plotseling op Het publiek krijgt er weer zin in, klapt de handen warm. De temperatuur is inmiddels gezakt naar min 6 in Boekarest. De gevoelstemperatuur die ons daarbij wordt aangeboden is min 12. Zo voelt het overigens niet, want het stadion heeft een vrij ruim dak dat behoorlijk ver overhangt. En met zoveel mensen op de tribune zit je eigenlijk nog best plezierig. Hoekstra dus voor Stijwa Boekarest 0-0 stand. De Argentijn die ik zo even noemde, Brandan, gaat die bal trappen. Dat doet hij naar Leandro, de bal wordt bij de eerste paal weggewerkt door Twente. En dan weggekopt eigenlijk door Jansen. Dan moeten lopers bereikt worden, dat gebeurt nu ook, want er komt een diepe bal van Rosales wel in de richting van de loper. Dat is uh, Luc de Jong, maar die kan niet bij die bal komen. Sterwa onderschept. Nou ja, het is leuk na 27 minuten ineens. Maar dus met name omdat ook Twente zich serieus met mogelijkheden in de wedstrijd heeft gemeld. Het lijkt wel alsof ik naar een trainingspartijtje van PSV zit te kijken. Zo heerlijk kunnen ze de bal rondspelen. Nu dan een overtreding uh, gemaakt op uh, de spits. Burak Yilmaz, een sensatie in Turkije. Scoorde al 27 doelpunten in 23 wedstrijden in de competitie. Maar niet één in uh, internationale wedstrijden. En daar heeft uh, Fred Rutte zich ook een beetje aan vastgehouden. PSV leidt met 2-0 voor de late inschakelaars. Na kleine 29 minuten spelen in uh, Turkije... ...tegen Trapsonspoor en PSV doet het uitstekend. Speelt geconcentreerd en uh, ook nu weer. De buitenspelval ging nu open, maar op het uh, juiste moment zag de Rijk dat dat uh, niet nodig was. En uh, onderschepte de bal. Dan gaat de bal wel heel ver naar voren, waar niemand staat van PSV... ...en kan de aanval weer opgezet worden door Trapsonspoor. Alleen maar in de eerste twee minuten even gevaarlijk geweest. Met Altin Top en met uh, Yilmaz, Maar voor de rest is het PSV dat de klok slaat. Ook nu weer uh, Toyfonen die het uh, de verdediging moeilijk maakt... Dan laten ze de aanval over aan Katsjar. Dat is de centrale verdediger. Die uh, niet uh, al te sterk is. En toch komt de bal naar voren. Maar er zit Marcelo ertussen. En Marcelo die kan heel rustig draaien en keren. wordt geen strobreed in de recht weggelegd door Coleman. Uh, wel de uh, uittrap van uh, Isaacson die niet goed is. Bal bezit weer voor Trapsonspoor. Gaat de bal de diepte in richting uh, een van de mensen die er niet al te vaak bij is, Adin. Omdat uh, uh, er wat blessures waren en uh, schorsingen aan de kant van Trapzalspoor. Bal via een PSV'er over de zijlijn. Mag er gegooid gaan worden en doet uh, uh, Ja, Hij kijkt om zich heen, loopt helemaal niemand vrij. Heeft de bal nog altijd in handen en gooit hem dan maar uh, een beetje naar voren richting Altintop. En in de hoop dat hij er iets mee kan, maar die wordt meteen van de bal afgezet door De Rijk. Die speelt de bal over de zijlijn. Nee, het is... Uh, ja, de spanning is natuurlijk al helemaal weg omdat PSV met 2-0 voor staat na een half uur spelen tegen Trabzonspoor. En de Turken echt met de moeder wanhoop proberen er nog iets aan te doen. Maar het wil niet lukken. Ze komen niet in de buurt van Isaacson. En dus staat het ook na een half uur spelen nog altijd 2-0 voor PSV. Terug in Boekarest. Steaua Twente na een half uur 0-0. Twente wil wat uh, combineren. Ola John wordt aangespeeld maar verspeelt de bal. Twente heeft nu, omdat het opbouwen door de heren Wisselhoff en Douglas van geen kant loopt... heeft maar besloten om het dan uh, maar zo te doen dat Brahma er wat vaker tussen zakt. Dat betekent automatisch dat als die twee andere middenvelders... en dat doen ze, Jansen en Fer, uh, wat verder naar voren lopen... dat er een ongelooflijk gat ontstaat tussen zeg maar, de laatste linie waar de bal ligt... en de linie daarvoor die dus eigenlijk aangespeeld moet worden. Zodat je er ook niet uitkomt. Kortom, dat loopt bij Twente allemaal nog niet lekker... Um, Stjowa heeft de bal via de linkerkant nu, wil men daar gaan bouwen. Dat betekent dat Twente zich weer terug laat zakken op de eigen helft. En dat de bal nu via de twee centrale verdedigers nu rond wordt gespeeld. En aan de rechterkant uitkomt bij Danane, de man van de gele kaart van zo even. Die heeft een diepe paas in huis naar Rusescu, maar Rousescu kan daar niet bij komen. En zo komt er een doeltrap aan voor Michailov. Er komt wel wat rust nu, vind ik, in de wedstrijd. Daar waar de stormachtig was in de eerste 20 minuten... Toen kwam het herstel eigenlijk van Twente met die kans van Luc de Jong. Die enorme kans, de grote kans van de wedstrijd. En nu wordt het wat rustiger. Het is natuurlijk ook logisch dat je als elftal, en dat heeft Sjawa gedaan... Uh, je wel realiseert dat je niet 90 minuten zo kan voetballen... door de tegenstander zo onder druk te zetten met man en macht. Dat hou je nou eenmaal niet vol. Dus je zal ergens moeten temporiseren. En wie weet kan Twente dan profiteren van dat moment. Maar dan zal het wel naar voren moeten. Dat doet het nu niet, want Chapi loopt terug... Geeft de bal aan Cornelis. Die draait nu wel handig weg trouwens. Zodat de aanval van Twente alsnog door kan gaan. En Chatli gepaasd heeft naar de rechterkant van het veld. Dan gaat de bal naar Willem Jansen. Via Luc de Jong die nu aan de rechterkant staat en daar de bal terugkrijgt. meldt zich dan maar in het strafgebied nu als een soort gelegenheidspits. Maar komt daar ook een bal. Chatli, Meer inschuiven in de middenvelders onder wie Brahma. Dan wordt het toch gevaarlijk omdat deze aanval van Twente er gewoon goed uitziet. En dan gaat Rosales van afstand schieten. Rosales schiet een metertje naast. Nou ja, het was in ieder geval een uh, zeer aanvaardbare aanval van Twente. Dit zag er voetballend goed uit. Hier zat overleg in, hier zat verrassing in. Hier zaten inschuivende middenvelders in. En hier zat beweging in. En dat is dan toch de manier om deze tegenstander met de rug tegen de muur te zetten. Boekarest 0-0. En, en bij Andy was het 0-2. En is het? 1-2 zojuist geworden. doelpuntenmaker Adin. Olcan Adin. Het is weer een wedstrijd geworden. Timmery de Rijk ging in de fout. Hij eh, raakte de bal kwijt en dan kan die Ol, eh, o -O, Adin, Olcan Adin kan, eh, scoren. En is men eindelijk weer een beetje blij hier, eh, wij ietsje minder. Maar goed, 2-1 in het voordeel van PSV is natuurlijk ook niet slecht. De bal eh, is ondertussen alweer genomen, de aftrap. En gaat... Eh, ah, de speaker, die, komt, eh, die leeft weer. Die hebben we al een hele tijd niet gehoord, maar die... Eh, ja, hij eh, weet de naam. Oh, hij... Doe nog een keer. Nog een keer. Ja, hij heeft gescoord. Dat is, uh, mag duidelijk zijn. Nou, ze zijn nog niet echt uh, gelukkig. De supporters, wel vanwege het feit dat het doelpunt is gescoord. Maar PSV staat nog altijd met 2-1 uh, voor. En uh, van met 2-1 achter. Slechte paas was dat van de maken, onderschept door Willems. En dan kan PSV weer in de aanval gaan. PSV dat uh, constant heel makkelijk de bal mag rondspelen. Want er wordt in de ruimte gedekt door de Turken. Er eh, staan steeds een metertje of twee van de tegenstander vandaan. En dan eh, is het makkelijk eh, rondspelen van de bal. Als ze er meer op zouden zitten, dan zou het PSV veel moeilijker worden gemaakt. Maar ze blijven in die ruimte dekken en vinden dat eh, blijkbaar de juiste manier. Maar de eerste eh, 30 minuten hebben eh, aangetoond dat dat eh, niet de manier is om PSV het moeilijk te maken. Want PSV gaat nu ook weer in de aanval. Goede bal van Toivonen op Manolev. Manolev gaat lopen halverwege de helft van de Spoor. bal terug naar Toyvonen, Toyvonen naar buiten naar Lens. Lens mag een voorzet gaan geven, nee, trekt naar binnen. Doet het dan met links, maar bereikt geen medespeler. Afvallende bal voor Hutchinson. Hutchinson, die het goed doet als vervanger van Wijnaldum, speelt de bal. Maar Willems publiek wil dat de spelers wat meer erop gaan zitten van Spoor. Want ze laten PSV maar die bal rondspelen nu ook weer. Bal bij Stroopman. gaat de binnen. Wordt even aangetikt, maar geen overtreding geconstateerd door brief. En dan kan spoor eruit gaan via Hielmas. Maar Hielmas krijgt de bal niet onder controle. Ook geen overtreding van Marcelo. Dus gaat PSV weer in de aanval. halverwege de helft van spoor. Bal naar buiten naar Lens. Lens probeert de actie aan te gaan. Doet dat ook. Brengt de bal niet voor het doel. Maar levert wel een hoekschop op voor PSV. In de 35ste minuut van deze wedstrijd. 1-2. 1 voor spoor, 2 voor PSV. Dries Mertens komt helemaal van de andere kant over om de hoekschop te gaan nemen. Hoekschop nummer 4 voor... PSV in deze wedstrijd. En uh, nog geen enkele hoekschop gezien voor Trapsonspoor. Driesmert is dus met het rechterbeen. Vanaf de rechterkant is dus een bal die van het doel afkomt. Ik kijk even wie er mee naar voren zijn. De mensen die we daar gewend zijn te zien. Dan komt die bal voor het doel. Wordt half geraakt. En dan uh, met een beetje mazzel nog uitverdedigd door Spoor. En kan Trapsonspoor in de aanval gaan? Nee. Want daar zit. Uh, wie zat daar tussen? Stroopbal goed tussen. En dan uh, wordt de bal heel blind eigenlijk uh, tegen een tegenstander aangetrapt door de verdediging. Van eh, eh, Trapsonspoor door Tseluska. Nou, een doelpuntje dus gezien van eh, Trapsonspoor. Het is weer een beetje spannend aan het worden. 2-1 voor PSV nog tegen de Turken. Bij eh, Stjawa Twente nog altijd 0-0. 10 minuutjes nog te gaan in de eerste helft. En opnieuw een goed schot gezien van Rusescu. En opnieuw kraakte het achterin bij Twente. Waar het er af en toe wat onhandig Uitziet waar het uh, gek is. Net zo onhandig nu als de linksback trouwens van Stjauwa. Waardoor Ola John door kan de voorzet nog geven. dan moet hij erin. Oh, wat een kans weer. En voor de, voor de tweede keer als Twente een open kans krijgt. Gebeurt dat na geblunder achterin van Stjauwa Boekarest Dat uh, weliswaar de wedstrijd gevoelsmatig in handen heeft. Want de bovenliggende partij is. Maar achterin niet steekjes maar steken laat vallen. Vooropgesteld. De actie van Ola John is gewoon mooi hoor. Daar is helemaal niks mis mee. Die laatste tegenstander uh, gewoon staan. Geeft een voorzet waar dan de keeper notabene twee verdedigers voor zijn neus probeert om de bal weg te boksen. Er eigenlijk langs heen gaat. En dan komt de bal met de tweede paal bij Chadli. Die kan hem echt voor een open doel inschieten, maar schiet hem over. En als het nou bij Twente één is van wie je zegt die heeft de techniek om in alle omstandigheden rustig zo'n bal te kunnen plaatsen. Is het Nasser Chadli. Maar juist hij faalt. En dat had dus voor Twente voor de tweede keer een goal kunnen zijn. Dat is tegen de verhouding in, maar dat vinden we helemaal niet erg. 0-0 voor de duidelijkheid. Met balbezit wel weer voor Twente via Jansen. Chatti in het centrum. Geeft de bal mee. Ja, aan wie eigenlijk? Die bal stuit op de hakken van een van de tegenstanders. En dan kans Tiawa weer overnemen. En moet die bal eigenlijk naar Prepellitia. Maar uh, die komt niet aan de bal. Wel gaat hij weer terug naar Brandan? de Argentijn. De linkervleugelverdediger. En die speelt hem dan via een van de Twente spelers. Dat is dan de jong geweest, denk ik, over de zijlijn. En een ingooi komt er dan voor Stjouwa. De klok inmiddels na 37 minuten. Een 0-0 stand en de ingooi genomen. Dan moet de Jong de lucht in. Of Jansen is dat trouwens. Die voelt dat zijn tegenstander op hem leunt. En heel slim gaat hij het duel niet meer aan. En blijft hij staan. En daarmee geeft hij scheidsrechter Klettenburg, Die daar dus ook voor fluit het idee dat hij dus zo vast wordt gezet door zijn tegenstander. Dat er een vrij schop volgt. Nou die komt er nu. En dat komt er dan goed uit. Dat betekent dat de lange mensen van achteruit. En dat zijn dus Wisseroff en Douglas zich eens voorin mogen melden. Dat de Jong daar uiteraard staat. Daar komt ook Chatli nu bij. Daar staat Jansen. En daar staat denk ik ook Cornelissen. Komt ook een bal. Dat helpt. Maar er komt ook een keeper. En die heeft de bal. Nou ja, half. Maar wordt dan volgens de scheidsrechter gehinderd. Door de Twentse aanval in uh, hoogste eigen persoon door Luc de Jong. Die duwt hem weg de keeper. En dat betekent dat er een uh, vrij schop gaat komen voor Stjawa Boekarest. 37 minuten ruim. 0-0 nog altijd in Boekarest. Waarbij de thuisploeg dus beter oogt. Maar Twente eigenlijk gevaarlijker is geweest en de betere kans heeft gehad. Een minuutje of zeven nog te gaan in Turkije aan de Zwarte Zee. In een, een wat grauwe stad waar het spel uh, even stil ligt vanwege een blessure. Maar uh, als ik zo kijk, ja, het is uh, Matas. Is het Matas Nee, Strootman die uh, geblesseerd uh, is geraakt bij een aanval. Wat bijna weer een doelpunt opleverde waar het niet dat het buitenspel was. Uh, Strootman die uh, uh, flink aangepakt werd. En even de, het linkerbeen... Uh, voelde. Maar Stroopman is een uh, stevige jongen. En die uh, loopt nog even te Hinken-pinken. Maar speelt uh, uiteraard verder. Terwijl ik wel aan de zijkant nu Jorginho Wijnaldum zie uh, warmlopen bij PSV. Voor alle zekerheid. bal gaat de diepte in voor uh, Trapsel Maar de Rijk zit er goed tussen. Speelt er wel terug naar Isaacson. 2-1. De voorsprong voor PSV. Twee doelpunten al heel snel gemaakt door Matas en Toeivonen. En het tegentreffen van Adien. Hal de diepte in. goede bal op Toeivonen. Toeivonen aan de linkerkant. Wacht op hulp. Voorin loopt alleen Matas. Hij speelt hem even terug op uh, Hutchinson. Hutchinson kijkt. Trekt naar binnen. Wie loopt er vrij? Loopt weinig vrij. Stroopman er maar. Want Stroopman moet alles doen. En Stroopman speelt een uitstekende wedstrijd tot nu toe. Speelt hem terug op De Rijk. Geen risico nemend. Speelt uh, De Rijk de bal weer naar Hutchinson. Hutchinson uh, doet dat uh, niet goed. Want levert in bij Adien. Adin gaat lopen met de bal, heeft hem meegegeven aan Coleman. Coleman terug naar Adin, Adin terug naar Coleman. Maar dan is alles van PSV alweer op zijn hoede en op zijn plek. Als Stroopman ertussen zit, doet dat goed. Speelt de bal via de tegenstander Baltje over de zijlijn. En zo blijft PSV, ondanks dat tegentreffertje het hoofd koel houden, geeft Rutte nog wat aanwijzingen. En leidt, na 40 minuten spelen, PSV met 2-1 tegen scoren. In Boekarest 0-0 hoekschopstjauwa en in de handen van Michailov die eenvoudig kan pakken en dan maar hoopt dat de Twente zo snel mogelijk weer naar voren kan gaan. In de hoop dat er wat ruimte valt nu. John als een soort eenzame adjudanta op die helft achtergebleven, maar daar komt de bal niet eens in de buurt. Zijn tegenstander Brandan heeft de bal, die wordt nu wel door John opgejaagd, maar mag even goed ver de Twente helft op wandelen nu. Wil dan een voorzet geven, die gaat dan via Ola John. Over de zijlijn. Snelle ingooi. Hele snelle ingooi. Leandro Tatu, zoals de Braziliaan goed heet. Uh, komt twee man voorbij. En gaat dan naar de grond in het strafgrondgebied. En dan kijkt iedereen naar de scheidsrechter. En dan zegt Klettenburg, er is niets aan de hand. Dit is een buiteling. Twente heeft daar correct verdedigd. Nou ging hij wel heel makkelijk. Twee tegenstanders voorbij. Leandro. Is ook maar weer overend gekrabbeld. Nou is er even verderop een boze Willem Jansen. Die uh, naast zijn tegenstander loopt, Prepelliccia. En zegt, waarom lig jij nou ineens op de grond? Aanstellen. Het wordt kortom wat onvriendelijk, dat hoort er in een heksenketel. Mooi weer, mooi woord. Ook wel weer een beetje bij op deze manier. Dit wordt in de kiem gesmoord door de scheidsrechter, heb ik de indruk. Vijf minuten nog te gaan en de vlam een beetje in de pan in Boekarest. 0-0. Een mooi moment om eventjes in Rotterdam te gaan buiten waar getennist wordt of werd, moet ik zeggen, Mark Brasser. Ja, waar getennist werd Henry inderdaad. De partij tussen Karel en Juan Martín Del Potro. Net afgelopen, een minuutje geleden, 6-4 in de eerste set voor Del Potro. 7-5 werd het in de tweede set voor de Argentijn. Die een redelijke wedstrijd heeft gespeeld, niet meer dan dat. Beetje wisselvallig. In de tweede set, moet ik zeggen, ging Karel een wat beter serveren. Hield daardoor wat makkelijker zijn service en daardoor kreeg Del Potro het ook wat, wat moeilijker. Werd het wat meer een wedstrijd, meer dan in de eerste set waar toch heel veel breaks waren. Zeven kwartfinalisten zijn nu bekend. Er moet er nog eentje komen, die komt zometeen uit de partij... ...tussen Victor Troitski en Jesse Houtagelung... ...de laatste Nederlander in het hoofdtoernooi in het enkelspel. En dat wordt dan ook de tegenstander van Juan Martín Del Potro... ...die dus in twee sets doorgaat naar een overwinning op Karol Dek. Slotfase eerste helft. Trapzon, spoor PSV en die houtkamp. Hoekschop PSV vanaf de rechterkant. Hoekschop nummer vijf in deze wedstrijd. Jermaine Lens was er bijna langs. Maar werd nog net de voet dwars gezet door zijn tegenstander. En dus komt Dries Mertens. Dat was een, een koddig gezicht. Om hem te zien klagen bij de scheidsrechter dat zijn tegenstander een schwalmer maakte. Bij een sluiting van uh, Dries Mertens. Na alle toestanden die afgelopen weekend uh, over hem zijn gezegd. Maar hij mag nu de hoekschop nemen vanaf de rechterkant. PSV leidt met 2-1 in de slotfase van de eerste helft. We Zit in de 43ste minuut. Komt die bal voor het doel. De keeper zit er helemaal naast. En kan uh, Marcelo de bal oppakken maar die staat buitenspel. Uh, nadat de bal toch weer met wat mazzel was uh, uitverdedigd. Terwijl die keeper werkelijk volkomen de mist ingaat. Is het uh, uh, helaas voor PSV geen PSV'er die zijn voet tegen de bal kan zetten. En staat Marcelo daarna buitenspel. En mag de keeper, Zengin, de vrije trap nemen. Hij is uh, absoluut niet zo goed als zijn coach, Senor Gunes uh, was. Want die heeft hier jaren op doel gestaan bij Trapsonspoor. Ook nog uh, bondscoach geweest van... Turkije, toen Turkije twee, derde werd in het WK van 2002. En deze Gunjes was dus de keeper van het nationale team en van trapsonspoor. En een heel wat betere keeper dan de keeper die nu op doel staat. PSV krijgt de vrije trap. We zitten in de 44 e minuut. Strootman heeft hem genomen richting de Rijk. De Rijk terug naar Strootman. Strootman weer helemaal hersteld van die tik tegen zijn linkerbeen. Die hij een paar minuten geleden opliep. Gaat de bal helemaal terug naar Isaacson. Isaacson heel rustig. Kijkend en ziet dat uh, Willems. Sietro, Willems aan de linkerkant vrij staat. En die gaat maar eens wat uh, passen maken. Speelt de bal naar Toivonen. Toivonen meteen naar de andere kant. Naar Lens. Lens aan de rechterkant. Punt van het strafschopgebied. Gaat de actie aan? Nee. Want er komt nu een tweede man. Koolman komt erbij om uh, te helpen. Dus doet hij het slim. Speelt de bal op Stroopman. Stroopman. Haal maar eens uit. Van die afstand. Haal maar eens uit. Hij schiet de bal. Keeper laat hem los. Toyfone, uh, Mataps. Mataps moet scoren. Het niet, doet het toch? Hij scoort 3-1, maar dan is er hens geconstateerd door de scheidsrechter. Hij zegt bij het terugkomen, de eerste keer had Matas die bal al moeten scoren. Schiet de bal tegen de keeper aan en krijgt hem dan volgens de scheidsrechter tegen zijn hand. En dus wordt het doelpunt afgekeurd. Maar Matas had hem al lang moeten afmaken. Die keeper die kan er helemaal niks van. Dat zagen we bij het schot van Strootman. Dat hij uh, losliet. liet. Matas kon de bal oppikken. Ging langs de keeper. Keeper dook nog richting uh, Matas. En dan krijgt Matas inderdaad de bal tegen de hand. En uh, was zijn doelpunt uh, volkomen terecht afgekeurd door scheidsrechter Brug. Maar PS2 is zoveel beter dan dit trapstopspoor. Dat zelfs dit foutje, dit uh, een vuiltje PSV, oftewel de Eindhovenaren geen kwaad kan doen. PSV in de aanval. We zitten in de laatste minuut van de eerste helft Ik kijk naar de vierde man. Of in dit geval de, ja, wat is het, de zesde, zevende man. Die het bord gaat omhoog houden. PSV speelt de bal weer rustig rond. Ik denk dat we er één minuutje bij krijgen bij de 2-1 voorsprong van PSV. Slot van de officiële speel dat in de eerste helft ook in Boekarest. 0-0 bij Stjauwa Twente. Nog even een herhaling bekeken van de buiteling van die Braziliaan van zo even. Nou ja, buiteling. Er lag wel degelijk een hand op zijn schouder. Van Douglas, met andere woorden, zou de bal daar op de stip zijn gelegd door scheidsrechter Klettenburg. Had Twente niet zoveel te mopperen gehad. En was de strafschot te verdedigen geweest. Kortom, Twente komt goed weg. Het is nog 0-0. Twente heeft opnieuw een kans weggegeven omdat het paniekerig oogde achterin. Dit keer was de hoofdrol weggelegd voor Rosales. En uiteindelijk kwam er een schot van de Stefan Nikolic. Naast Leandro de tweede spits van Stjaua. Maar ook deze bal ging naast. Want ze hebben dus nu een keer op 4, 5, 6 mogen schieten vanaf een meter of 20, 25. Maar heel gelukkig zijn ze daar nog niet in geweest. Twente nu weg aan de linkerkant van het veld met John. Die zijn tegenstander weer opzoekt. Dan naar binnen draait. Voorzet geeft De Jong. Komt wel weer de bal. Maar daar is ook de keeper. En die kan hem voordat De Jong überhaupt maar in de buurt van die bal kan komen. Vrij makkelijk uit de lucht plukken. Er komt extra tijd bij. Is ons uh, verzekerd zo even door de vierde official. Een minuutje. En die loopt dan nu. Niet zo veel oponthoud gehad. En uh, in die laatste fase van deze eerste helft. Bij dus nogmaals een 0-0 stand heeft Ceaua Boekarest via Brandan. Aan de linkerkant de bal. Die staat alweer op de Twentse helft. Wip de bal even op. En speelt hem dan met een boogje in de richting van Nikolic. Die kan er niet echt bij komen omdat Cornelis eerder ter plaatse is en de bal wegtrapt. Die valt op het middenveld voor de voeten van Chatli, Die nog op de eigen helft staat en dan de bal weer zo achterver meegeeft in de voeten van Rusescu. Die heeft al twee keer mogen schieten, maar dit keer niet. Ver namelijk volkomt een derde poging omdat hij met een keurige sliding Rusescu van de bal glijdt. Maar dit zijn ook slordigheden zoals nu weer van Chatli die totaal nog niet in de wedstrijd zit. Die Twente duur komen te staan als je er nog een paar keer op die manier de fout mee ingaat. Rust nu bij Cornelis en Wisserov. McLaren is met een uh, notitieblokje in zijn hand maar even langs de koud gaan staan. En mag dan nu thee drinken met zijn mannen. Maar tevreden zal hij niet zijn. Want Twente speelt niet goed. Twente speelt, uh, nou ja, wat ik zei, het oog paniekerig. Het oog niet solide. Het ziet eruit alsof de ploeg bij wijze van spreken in een winterstop zit. Terwijl nou juist de tegenstander in de winterstop zit. En er is behoorlijk wat herstel nodig om de tweede helft wat aangenamer en aardiger te maken dan de eerste. Het is nog 0-0. En hoewel Twente dus gevaarlijke kansen kreeg, zal de ploeg van McLaren toch niet ontevreden zijn dat het 0-0 is. En hierin. Uh... In Turkije zitten we aan de Turkse Tsai, eh, oftewel de T, want het is eh, ook rust bij Spoor tegen PSV. PSV snel op voorsprong na eh, dik 10 minuten door Matafs en 2-0. En na een half uur spelen was het Adin die iets terug kon doen voor Spoor. Maar PSV is veel en veel beter dan de Turken en leidt volkomen verdiend met 2-1 tegen Spoor. België, gotje, met somebody that I used to know. AZ had vanavond een Belgische tegenstander... en dat deed het prima thuis tegen Anderlecht. Het enige doelpunt van de wedstrijd kwam op naam van Adam Maher. AZ speelde uitstekend. Het enige wat het naliet was om veel vaker te scoren... want dat zat er wel in Rob Fleur... in gesprek met een van de Belgen van AZ. Je hebt je grote triomf binnen, Maarten Martens. Nou, nog niet. Uh, we hebben nog een terugwedstrijd. We zijn tevreden met uh, wat we vandaag gepresteerd hebben, maar... Uh,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 Eén Adelaar. Het had zo groot kunnen zijn de scoren. Ah ja, dat klopt, dat is het enige minpunt van de avond. Dat zei Maarten Martens, die van zijn landgenoten van Anderlecht won met 1-0. Twee andere Belgische clubs spelen op dit moment hun wedstrijd. Club Brugge uit bij Hannover 96. Het is daar 0-0 bij Rust. En Standaar Luik leidt uit bij Wiesla Krakau met 1-0. Bij Stoke City tegen Valencia is het 0-1 en bij Udinese tegen Paoloxaloniiki 0-0 en FC Porto tegen Manchester City staat bij Rust 1-0. Straks na tienen zijn wij terug met het vervolg met de tweede helft dus van Trabzonspor tegen PSV Rusthand 1-2 en Steaua Bucharest tegen FC Twente bij Rust 0-0. Tot zo. Op 1. Sport op Radio 1. Zaterdag om 12 uur, het WK schaatsen allround in Moskou. Titel blijft een titel en winnen blijft winnen. En s'avonds avonds de Eredivisie, Herakles Roda. Van boord, nee, ja, toch. De Graafschap PVV. Voordeel en het van de Graafschap. Ado Excelsior. Ja, yes, schieten binnen, maar een slotfase krijgt het geweldig. En dan kwart voor negen Feyenoord RKC. En Mulder stop die straks op. NOS langs de lijn, zaterdag om 12 uur en om 7 uur. Radio 1, het nieuws van alle kanten.